Het was de bedoeling dat president Obama en president Poetin... elkaar voor de top in Moskou zouden ontmoeten... maar die afspraak werd begin vorige maand afgezegd. De spanning tussen de twee landen is opgelopen... door de oneenigheid over Syrië... en door de affaire rond de klokkenlader Edward Snowden. Zelfs een bilaterale ontmoeting tijdens de G20... zit er volgens een woordvoerder van het Witte Huis niet in. De politie gaat ratten inzetten bij de opsporing. Het gaat om een proef in Rotterdam... waarbij een tiental zogeheten snuffelratten worden ingezet...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 Het weer. Kans op nevel of een enkele mistbank. Overdag is het overal al snel zonnig en het blijft droog. Het wordt zo'n 24 graden aan zee. Landinwaarts landinwaart 26 tot lokaal tegen de 30 graden. Vrijdag ook nog warm en tot de avond droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners.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 The little song I've been wanting to borrow uh -uh. Tonight's the night, come on, surrender I won't lead your love astray Take back the night uh. Take back the night uh. They gon' drop the shit We can do anything. The tracks can drive you crazy. And the way you move when you go crazy. That's insane for me. We wanna do something right. But yeah. well, we can do something better. There ain't no time like tonight. And we ain't trying to save it for later. Stay stay out here living the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little summer I like. That little something I've been wanting to borrow. En Timberlake zijn succes van dit moment. Take back the night. Want, want, want, want, want, want. want uh, de afgelopen maanden heb je aan het begin van elke uur de nacht anders kunnen luisteren. naar een plaat waarbij zomer het thema was. Maar zo langzamerhand uh, ja, gaat die zomer toch uh, afscheid van ons nemen. En val ik weer terug in het oude patroon waarbij aan het begin van elke uur de nacht denkt anders de nacht. Het thema is Take Back the Night, dus you're Justin Timberlake. Goedemorgen allemaal, goedemorgen allemaal. Dit derde uur heeft zo als gebruikelijk weer uitgebreid aandacht voor cabaret. Ik neem je mee terug naar het verleden, naar de jaren zeventig... waarin Wim Zonneveld te horen is. Wim Zonneveld met een tekst van Simon Carmichelt. Maar dat is over ongeveer een uh, half uur, over ruim een half uur zelfs. En uh, tot die tijd kan je nog uh, luisteren naar muziek... die uit Italië afkomt, er is, Jazzmuziek zelfs uit die komt rijden. Eerst Shelby Lynn. Dat is ook weer een uh, oude, recente oude, relatief oude. Dan heb ik het over het jaar 2000, dat is alweer 12 jaar oud dus. I am Shelby Lynn, dat was de titel van haar debuut CD. Dreamsome. nee nou dat klopt niet helemaal het was wel het eerste album waarmee wij in Nederland hier kennis maakten met Shelby Lynn, I Am Shelby Lynn 2000, maar het was op dat moment al de zesde LP. <laughs> Shelby Lynn Dream Song, de titel van het nummer dat ze zong. Editors, die waren afgelopen zomer op diverse festivals te vinden. Onder andere op Lowlands. En 7 juli jongsleden toen traden ze op in België. En dat was dan op Rockwerter. En van dat festival deze opname. editors, wat ze zingen, heet Foonboek. Your heart, it's been faulty from the start. I'm the red in your chair. I'm not you I never mean to make you cry, jumping through my hoops with dissension in the truth, and a smile and a sigh. I stand on your shoulder. Take it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 volgorde van... In eerste instantie editors met de opname die werd gemaakt op Rockwerter 7 juli jongsleden. Editors met het nummer Phonebook. Dat ook te vinden is op hun meest recente CD. The Weight of Your Love. Editors waren in België. Ze waren op Lowlands. Maar ze gaan ook nog een indoor concert houden in Nederland. 24 oktober Ziggo Dome. Dat is dan The Place to Be. Vervolgens hoorde je een oude bekende van Bruce Springsteen. I'm on Fire. En wat je zo net hoorde, dat uh, is op verzoek van een luisteraar Alain Ballesteri Die deed de suggestie, die is wat, van uh, Max Gaze. Dat is een uh, jongen die in Italië heel populair is. Buiten die landsgrenzen niet zo, maar hij maakt wel heel aanstekelijke muziek al sinds uh, geruime tijd. Wat je net hoorde, dat was van een cd die uit 1998 kwam... En nummer dat Max Gazi zong, dat heet Cala Cara Valentina. Hij heeft net een nieuw album gemaakt. Daar ga je binnenkort ook meer van horen hier bij De het Anders. En wil je hem gaan bekijken? En je bent toevallig in de buurt van uh... Pisa. Daar is op dit moment uh, het uh, festival Meta-rock aan de gang. En daar zal deze Max Gazi optreden. Nog meer muziek uit Italië. Zij laat zich omringen althans door Italiaanse muzikanten. Dino Contenti op de bas en Gigi Biolcati voor drums. En zijzelf, ze zingt en ze speelt harp. Ucci laar. <tieden> je Trio met het nummer Skiu Arauchi dan wel Pay heet Donation of Donation kan het ook Gli occhi non senti Klinkt anders met Roel Koeners. Sandal Santo, de Salarossa. Tot u menig kijk pasca. Mm-hmm. <laughs> heb je te maken met de medegroep. Maar zoals ze nu klinken, zo aan het eind van dit liedje... denk je dat het billende nonnetjes zijn. Maar het gaat om de groep Fara Uwala. Die komen uit het zuiden van Italië. Het oosten van Italië, zeg maar, de hak. En zij zongen de titeltrack van hun meest recente album... Ogni Male Fore. Fara Ouala, de naam van de meden. Daarvan af een oude bekende. Het was een hit een aantal jaren geleden... van de... Piccolo Orchestra, Avion Travel, Dorme y Sonja. Vandaag dus het cabaret van deze nacht van Wim Zonneveld, komt uit 1970. En de tekst voor de sketch die werd geschreven door Simon Kamminga. En daarna hoor je Arthur Alexander. En dit wordt dan John Fogerty.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 En de zaalwachter, die belde nog naar de keuken en die zei, de wortels staan overin en de mannen ook. <lacht> en dan wordt het zomer en dan wil ik een raampje zitten En dat mag dan niet, want dat tocht op de kale koffietjes, Dan zeg ik wel eens, hij hey, ben je bang dat je doodgaat? die kerels worden zagrijnig. Ik ben helemaal niet zagrijnig. Ik ben zeer lustig haar.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 Je kunt weer western liedjes, maar ook uh, soul liedjes. En die zong je dan zelf ook nog. Arthur Alexander, Anna, dat hoorde je van hem. Opa, dat was een sketch op van Simon Camichel. Wim Zonneveld hoorde je uit 1970. En die werd veranderd door John Fogerty, Old Man Down the Road. John Fogerty, de frontman van Credence Clearwater Revival in het begin van de jaren 70. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Symfonie nummer 3 van Johannes Brahms met daarin als dirigent Sir Simon Reddell. Je hoorde de Berliner Philharmonico, Berliner Philharmonica. En uit de derde symfonie van Johannes Brahms hoorde je dan weer het derde gedeelte, het Poco Allegretto. Zo dadelijk het laatste nieuws met Jeroen Chapkema en ook krijg je nog even wat rock and roll. Rock and roll met Los Lobos...